Doreen Bouwman met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen gepleegd op Gaza. Daarbij zijn zeker tien doden gevallen. Israël claimt dat een gewapende terrorist de afgesproken gele lijn overschreed. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël op 10 oktober... worden nog regelmatig gevechten en bombardementen op Gaza gemeld. Afgelopen woensdag werden nog 25 Palestijnen gedood. De drones die gisteren werden gezien bij vliegbasis Volkel... passen in een patroon van eerdere dronewaarnemingen... bij Europese defensielocaties. Dat zegt hoogleraar Frans Ozinga. De drones werden gisteravond ontdekt door bewakingspersoneel. Daarna heeft de luchtmacht geprobeerd vanaf de grond de drones neer te halen... schrijft het ministerie van Defensie in een persbericht. Het is onduidelijk van wie de drones waren en wat ze deden boven de vliegbasis. Het waren er ongeveer tien de laatste groep slachtoffers van de toeslagenaffaire... kan zich vanaf dinsdag inschrijven voor compensatie van de overheid. Eerder kregen duizenden mensen al 30.000 euro. Maar er is ook een groep die zoveel te lijden heeft gehad... onder het handelen van de Belastingdienst... dat zij meer compensatie nodig hebben. Die groep komt nu aan de beurt, zes jaar nadat de affaire uitkwam. Een kind van zes is gisteren bij Maastricht... door de politie uit de auto van zijn vader gehaald... Die zat achter het stuur terwijl hij verschillende soorten drugs had gebruikt. De politie had een tip gekregen dat de automobilist een vuurwapen zou hebben. Dat bleek niet het geval, maar bij een speekselproef bleek dat de bestuurder cocaïne, amfetamine en cannabis had gebruikt. Het kind is naar de moeder gebracht en aangemeld bij Veilig Thuis. Het weer. De bewolking neemt vanavond toe en in het westen is vannacht kans op natte sneeuw koopt af tot rond het vriespunt. Morgen vanuit het westen regen en later kans op sneeuw in het noordoosten. Het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Toch met zeuren er was zoveel te beleven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 Kom bijna. Hatsje, Marco Corolles en uh, dat allemaal in het tweede uur. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Wij gaan door met Nick Kout en eventjes alleen zijn. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, hè? www.zfmartiesten.nl Voor alle info en uh, bezoekjes. Ik wil niet meer met je praten. Ik heb jou niets meer te zeggen. Wat ik voor je voelde, is voorbij.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 Misschien dat ik mij vergis en op bent u jouw liefde mis Maar voorlopig is dit echt de juiste weg Voorlopig is dit echt de juiste weg. Voorlopig is dit de, echt de juiste weg volgens Nico en eventjes alleen zijn. Zet nu je radio maar aan. Maak een bel op deze zender staan. Van morgens vroeg tot midden in de nacht draaien ze Zo op het werk of in een bruin café. Misschien betaal je morgen wel de troon Maar hou het nu nog even voor. Entertainment for you, meer dan radio. Ja. Ik nog nooit gezien, je kwam steeds dichterbij en ik begon te blozen. Je keek me lachend aan en zei toen heel spontaan: Ik heb jou al eens gezien, het meisje uit mijn dromen. Ik laat jou nooit meer gaan. Maar eens kwam ik jou tegen met. En je kan de pot op. Nou, nog even wachten hoor. Het is nog geen zeven uur. Dit zijn de Rubberts. We vlogen tijden. Sugar baby love. We nice. Lekker hoor, ja uit de jaren 70 De Rubens waren dit en uh, de Sugar Baby Love We gaan nou eventjes uh, naar Cornel En Cornel Die heeft uh, ook een single destijds uitgebracht Heerlijk nummer Geef me nog een kans En tot 24 uur tot klok voor 7 uur Mijn naam is Gertijn, goedenavond En als je Zit te eten, eet smakelijk En als je hebt gegeten Dat het u wel mogen bekomen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 Kans, ik smeek je alsjeblieft. Geef me nog een kans en laat me toe.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 Dat is hij dan Jeffrey Kuipers. En hij had het over Overdonderd. En wij gaan eventjes uh, richting Spanje. En dat doen we met Julio Iglesias en Querememucho. En te delen, Het van 7 uur. Met de lekkerste uh, hits en de uh, mooiste muziek, uh, Nederlandstalige muziek. En uh, af en toe wat, wat anders tussendoor, natuurlijk. Blijf er lekker bij. Quereme mucho.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 Ik se quiere niet Ik quiero yo a ti, es imposible het cielo tan Ik Ik heb er al in het quiero Ik heb er het begin van gekomen. con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere de veras, con Sigue mi cielo tan separado. Ja, lekkere zomerse klanken vanuit Spanje met Julio Iglesias en dat hier in Zandvoort met natuurlijk een graadje van twee. Ja, een graadje. Zo, ik moest even een Hey, een graadje of twee, dus uh, ja, hier in Zandvoort. En uh, ja, uh, uh, het koelt langzaam af. Maar ja, goed, het is winter, hè. Het is Nigel Visser en uh, ik laat het allemaal gebeuren. Hoe ik die blik van jou moet zien, dat blijft een raadsel. Als een mysterie dat niet Los, biedt je jams, je Ik weet niet wat je mij daarmee vertellen wil Ik heb wel duizend vragen die ik jou wil stellen of visser en ik laat je, ja, of ik, nee, ik laat het allemaal gebeuren. Ja, en uh, dit is DJ Matman en hij heeft het over zijn schoonmoeder. Schatje moet toch weten, ik hou van jou lang je moeder niet. Toen ze schelden, er in het huis een nieuwe regel gelde. Niemand mocht schoenen aan in mijn huis Ik dacht, iets is hier niet pluis Ze had een heel groot gat in haar sok En droge slaapjuren konden haar rok. De geur die stapelde zich op En als ik iets zei, dan kreeg ik op mijn kop alles stank van van haar alleen, die smaap, want die smaak van die Kaas dus haar ding De geur werd sterker keer op keer, totdat ik dat niet zo kon het niet meer Want al die geur kwam niet van haar voet, maar regelrecht uit haar onderbroek Ik zei, volgens mij ben je vrede voor water, ga je wassen nog, ik zie je later Wat je moet toch weten, kauw van jou lang je moeder Romantische buien, keek me sma aan en dan deed van het kruid de rest van snel. Ja, we hadden dolle pret zonder zelfs dat we belanden in ons bed. We gingen flink te maar toen werden we verrast. We keken op haar moeder stond naast het matras. Ze keek me kwaad aan, niet echt, ik maak geen grap. Ga van mijn dochter af, anders is nak je wel klap. Ik pakte mijn broek en liep naar de deur, want ik had geen zin in gezeur. Ze keek me in mijn kraag en draaide me om. Ze keek me aan en zei, jongetje, je bent dom. Je dacht zeker dat je weg kon komen. Ik zeg tegen haar, praat niet zo lang, anders kreeg ik al die speeksel nooit van mijn behang. Oh, Moedersja, je wordt te gek van. Je spijt er niet te troeven in je eigen belang. Ik zeg je, zeg je, bent ze liever kwijt dan reet. Ik zeg je, je ik zeg je, ik zeg je, toch niet voordat je verswijkt. Oh, Moedersja, je wordt te gek van. Je spijt er niet te troeven in je eigen belang. Ik zeg je, zeg je, bent ze liever kwijt dan Ik zeg je, je ik zeg je, ik zeg je, toch niet voordat je weet Wat je moet toch weten Kom van jou zo lang je moeders Entertainment for you. meer dan radio. Ik weet het is over, ik keek naar een zweeg. Ach, ik dacht het komt wel goed, jou ja, deze keer Als ik geweten had, dat jij echt niet meer kon Onze liefde slechts verzon, dat je weg wou bij mij mm. De zomer leek wel winter, het was kiel hier zonder jou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 Is vaak moeilijk, soms vol passie dan weer koel. Cool. Als je gek wordt van verlangen, dat gevoel. Als niemand die je hier verstaat, heel je leven anders gaat. Kom dan eventjes bij mij en weet dat jij, jij, jij.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 ...jij bent echt niet alleen. Nee, jij bent echt niet alleen. Prachtig nummer. Jij bent niet alleen. Michael Hageman. Jij bent echt niet alleen. Dat was hem dan. Ja. Ik ga een plaat draaien. Ja, die formatie bestaat. Ja, ze zijn er nog wel. Maar de formatie bestaat niet meer. Als ze zijn gestopt. En dat is... Uh, ...de Sidekick. En ze hebben het over rokje. Lekker zomersplaatje hier bij ZFM. En dat met entertainen... ...voor Tot een klokje van 7 uur. Ja, lekker hoor. Kijk, uh, ja, ik kan nog vijf minuutjes of verzoek je een vraag als het, uh, als je wil. Leola. De formatie Sidekick. En zij hadden het over het uh, rokje. Ja, lekker zomers nummertje natuurlijk. En, uh, ja. Wij gaan uh, verder naar uh, Willem Bakker en hebben het over zij. En wie, ze, wie, wie hij daarmee bedoelt, luister zelf maar. En waar het over gaat, dat gaat Willem je allemaal vertellen. Doe van een wereld langs haar gezicht Zij is die vrouw waar alle blikken op staan gelicht Niemand weet wie zij is, nee niemand Ze zit daar alleen aan die kade en heeft haar ogen dicht Een boeketje mooie bloemen in haar hand. Zij voelt een liefde heel buur. Ze draagt in haar hart een heel groot vuur. Want zij roept steeds zijn naam door de nacht bij over die golven. weer terug, loop langs de mensen over straat naar die plek gericht en vlug, oh, niemand weet wie zij is, nee niemand, eenmaal knielt zij opnieuw weer in dat zaad. Mooie bloemen in haar hand Zij voelt een liefdeel puur Ze draagt in haar hart een heel groot vuur Want zij roept steeds een naam door de nacht Waarover die golven Zit voorover in het zon, Over de golven. En uh, ja, dat, uh, dat was het allemaal Willem. Ja, Willem. Entertainment for you. Meer dan radio. Tino Martin. En toch zal ik altijd aan je denken. Ik heb het nooit geweten. Maar begrijp het meer en meer.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 Het is zo grauw en kiel, een traan die zegt dat ik je nooit vergeet. Toch zal ik altijd aan je denken, draag ik voor trots jou na. Wordt de liefde steeds maar sterker. In mijn hart zal ik je nooit verliezen. Van wat jij gaf Heeft een prachtige plaat, Tino Martin, en uh, toch zal ik altijd aan je denken hier bij ZWM Zandvoort. En aan de telefoon hebben wij Menno Gruiters. Menno, een hele goede avond. Goedenavond. Hey, van dag tot dag. Ja. Ja, hoe kom je erop? Uh, ja, ik wil heel graag iets uh, met mijn levensmotto. Uh, dat is levens uh, leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ja, dat, uh... dat sowieso. <laughs> Ja, maar uh, ja, daar zijn natuurlijk al wat nummers van. Dus zijn we verder gaan zoeken. En uh, ja. toen kwamen we op... Uh, het, ik leef van dag tot dag uit. Oké. Okay. En dat heb je alleen gedaan? Uh, nee, dat heb ik gedaan met uh, Mike Reddixhoof en uh, met Nick Val. Daar uh, ben ik de studio mee ingedoken. En uh, ja, binnen een dag uh, hadden we de tekst en alles al af en de muziek. Dus dat was wel heel tof. Oké, okay, in een dagtijd al. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is, uh, is Rob. Ja, zeker. Ja, dat is... Uh, nou ja... Het zijn natuurlijk mensen die uh, dagelijks uh, uh, met de muziek bezig zijn. Ja, het zijn hele ervaren mensen. Uh, die dus ja. is ook heel fijn werken, maar er inderdaad komt, uh, komt een nummer ook vaak snel, uh, snel te plaatsen, zeg maar. Ja, ja, oude Rolf St. vak zeg ik altijd. Ja, precies. Sorry, ik moest even hoesten. Even Hé, hey, um, deze is nu al even uit. Ja. En... Uh, ja, ben je al stiekem? Uh, met iets anders bezig? Met een E-Pij'tje? Of uh, ga je nog? Uh, ja, iets nee, ja, nee, ja, Nee, nee, nog niet helemaal. Ik heb wel weer contact met, uh, met Mike voor een eventueel uh, voor een even volgende nummer. Uh, maar voor nu nog, uh, nog niks gepland. Maar die gaat er zeker wel komen. Ah, Oké. Okay. En, en uh, duetten zitten er ook nog aan te komen of, uh, of weet je dat niet? Uh, nee, dat durf ik niet te zeggen. Misschien wel, misschien niet. Ik heb geen idee wat er, wat er allemaal op mijn pad zit komen, maar uh, ik sta natuurlijk nog voor alles open. Ja. Nou ja, en uh, <coughs> Ik heb even, even een kikker in de keel. Ja, dat kan gebeuren. Hé, <laughs> hey, maar um, Ja, dit nummer... Uh, je hebt wel meerdere nummers uit, natuurlijk. Ja. Uh, even kijken hoor. En ja, ik ben hem gelijk aan het klaarzetten voor je. Want anders, uh, anders uh, ja, kan het helemaal niet. En uh, waar kunnen mensen jou volgen, Menno? Um, ja, ik ben te vinden op Facebook, uh, TikTok en op Instagram. En als je daar uh, Menno Gruijters op zoekt, dan uh, kunnen ze mij vast en zeker daar overal vinden. Oké, okay, en, uh, en uh, TikTok, uh, daar ben je uh, toch wel vaker op te vinden, of... Uh... Uh, ja, ik probeer het wel wat vaker. Ja, TikTok is niet helemaal mijn social media. Nee. Maar uh, ik heb uh, afgelopen zomers, mocht ik in Boksmeer bij een grote optreden staan. En daar uh, heb ik uh, onder andere aan Mart Hoogkamer mijn nieuwe nummer laten horen. Die van dag tot dag. Ja. En uh, die filmpjes staan onder andere op TikTok. Dus ah, okay. uh, vandaar dat ik ook een beetje de, de TikTok pro probeer. Maar uh, het valt nog niet mee. <laughs> merendeels meer het Facebook, denk ik. Of niet? Ja, merendeels Facebook en Instagram. Ah, oké. Okay. En daar kunnen mensen jou ook bereiken voor eventuele... Uh, uh, Boekingen? hè? Ja. Oké, okay. en uh, onder het label? Ja, onder het label ben ik ook te vinden. Onder het label rood het blauw. Daar, uh, daar zit ik bij ingeschreven. Dus ook het daar ben ik te vinden. Ah, oké. Okay. Dan, uh, ja. Er is mij nog één vraag. Uh, ik zou hem aankondigen. Als ik jou was. Ja. <laughs> Helemaal leuk. Zeker ga ik doen. Dankjewel. Beste luisteraars, veel plezier met luisteren naar mijn nieuwe nummer van dag tot dag. Hey Menno, dankjewel. Ja, heel bedankt. Een goed weekend. Zelfde. Hey, hoi, hoi. Hoi. De nieuwe dag begint. Niet zonder zorgen, maar we <tie> is het toch allemaal. Toch schijnt er een zon. Achter de wolken. Door de donder nog een hoop kabaal. Dus ik maak van deze dag. De beste die er is. Als ik het beste van mezelf geef. Dan gaat het even fout en alles gaat al mis. Maar dan voel ik dat ik leef. Ik laat alles vallen, vanavond weer knallen. Ik heb zin om te dansen tot diep in de nacht. Wat is het gezellig en vieren het leven. Want ik leef. Het viel te vaak gevallen, toch kwam ik overeind. Wijze lessen heb ik wel gewaardeerd. Maar we blijven positief en maken er wat van. Elke dag heb ik ervan geleerd. De dag komt op zijn eind, de zon die nu wel schijnt. Alle wolken zijn weer verdwenen. Dan is er iemand thuis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 Dat was je dan, Menno Gruiters. En van dag tot dag. Even kijken, ja, we kunnen nog een plaatje draaien. En dat, uh, ja, ik, ik heb hier een plaatje voor me staan. Dat, uh, dat eigenlijk uh, ja, veel te weinig gedraaid wordt. Uh, ja, destijds te veel, maar nu te weinig. En uh, ja, welke dat is, dat hoor je. Entertainment for You. Meer dan radio.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 That's great, big family. And the truth, you know love is all we Dat was tevens het laatste plaatje. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En eh, graag tot volgende week weer. Een goed weekend. Bye bye. Zij zwaai. Dit is ZFM.